Met het NOS-journaal. President Obama heeft in Washington een monument ingewijd voor Martin Luther King. Het gedenkteken staat al sinds eind augustus op de National Hall, waar veel musea en andere gedenktekens staan, onder meer die van de presidenten Lincoln en Jefferson. De ceremonie was eigenlijk gepland voor 28 augustus, de dag waarop King in 1963 zijn beroemde I Have a Dream toespraak hield. Maar vanwege de orkaan Irene kon dat toen niet doorgaan. Het standbeeld voor King is het eerste voor een zwarte leider. Het granietenbeeld beeld kostte 120 miljoen dollar en is gemaakt door een Chinese kunstenaar. In Spanje is een kwart van de kinderen tot 16 jaar onder voet. Dat zegt de Spaanse organisatie VEDAIA, een overkoepelende organisatie van hulpverleningsinstellingen. Volgens VEDAIA is de slechte voedselsituatie mede het gevolg van de economische crisis. Kinderen hebben vooral weinig te eten in gezinnen die getroffen zijn door werkloosheid. In Spanje zit ruim 21% van de beroepsbevolking zonder werk. Dat is het hoogste cijfer in de eurozone. Dit weekende zijn over de hele wereld Occupy-betogingen gehouden. De demonstraties zijn gericht tegen bankiers, grote investeerders en politici. Dat zijn volgens de demonstranten degenen die de economische crisis hebben veroorzaakt. En zij moeten er volgens de actievoerders ook voor opdraaien. De acties verlopen over het algemeen vreedzaam. In Amsterdam en Den Haag waren gisteren honderden mensen op de been. Op het Beursplein in Amsterdam staan nu nog zo'n twintig tentjes. En ook in Den Haag is nog een handjevol demonstranten over. In Rome is bij rellen tijdens de occupy betogingen Dit week voor een miljoen euro schade aangericht. Relschop staken in Rome onder meer auto's in brand en gooiden ruiten van winkels en banken in. Ook werd in een gebouw van defensie brand gesticht. Het weer. Vanavond neemt vanuit het westen de bewolking toe. Vannacht kan mist ontstaan. Morgen overdag wisselend bewolkt, maar ook wat zon. En het wordt 15 graden. Dit was het en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 I wanna give you a three. Beste luisteraars, welkom terug bij Inspiratie Radio. We hebben nu geluisterd naar Melissa Etheridge Etter en All the Way to Heaven. Nou, dat is een hele mooie, mooie titel natuurlijk voor waar we het over hebben. Uh, en uh, voor, de voor, de, voor de nieuws uh, luisteren we naar K Choice met Virgin State of Mind. Nou, welkom terug bij Inspiratie Radio. Vanavond hebben we als gast Remy Draaier en hij is persoonlijk fitness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 Uh, niet alleen. Niet alleen, ook een sociaal aspect. Ja, en een sociaal aspect, ja. maar dat heeft niks met hun gezondheid te maken. Ja, wel degelijk. Wel degelijk. Als Kun je dat jij... uitleggen? Nou, als jij zeg maar, even voorbeeld als je met pensioen gaat. En je zit achter de granius, even heel zwart-wit. En je voelt je minder mindere mate gewaardeerd omdat je ja, voorheen een bepaalde belangrijke functie te vertolken had. En ineens doe je niet meer mee. Mm -hmm. Dus dan kan je ja, in een gat vallen, waardoor je... Ja, je...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 Dan, ja, dan is er meer leven in de brouw. Hè? Dus dat, heeft, dat beïnvloedt elkaar. En dat heeft ook weer met energie te maken. Ja. Dus als je met iets bezig bent. Ja, waar nog vol levensenergie in zit. En je wordt daarin meegenomen. Dan word je zelf ook zeg maar, meer levendig. Ja. Dan dat je in een hokje wordt gezet. En, ja, in een bejaardenhuis of wat dan ook. En...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 ik doe ook wel het een en ander in het huis in de duinen, maar dat is... Nee, dat is een stukje verder. Ja, het, jij ja. bedoelt het huis in de kors verloren. Ja, ja. Dat, dat Zit ken je ik daar ook niet. Is het een kleuterschool? Is het een kleuterschool. Of een kinderopvang. Een kinderopvang. Ja, of, een ja, buitenschoolse opvang misschien. Hm? Ja. Dat zou ik niet, ja. Um. Hey, dus, uh, maar hoe, hoe doe je dat dan zelf, Remy? Want jij, jij, jij, jij vindt dat uh, een goed idee dat oudere mensen de, de, de functie blijven hebben. Hè? Meestal is het het opvoeden van de kinderen en zo. En ook wel adviezen geven en zo. Ja. Uh, hoe, hoe doe je dat in je eigen leven? Hebben jouw ouders ook een belangrijke rol in de opvoeding van jouw kinderen? In de opvoeding van mijn kinderen. Ja. Uh, nou, wat je ziet, zeg maar, dat grootouders vaak meer tijd hebben voor de kleinkinderen als de ouders voor de kinderen. Mm -hmm.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 Nou ja, goed, dat is ook een punt op zichzelf. Is dat in Nederland heb je enig idee hoeveel mensen in de, in de WO rondlopen. Nou, het waren tien jaar geleden een miljoen, maar misschien is het inmiddels wat meer geworden. Ja, ze hebben wel aardig wat mensen uitgeknepen. Chronisch nou, ja. zieke mensen bedoel ik. Ja, nou, 1,2 miljoen, gok. 6 miljoen. Ja, maar dan, dan, dan heb je het over niet mensen die in de WO zitten. En, ja, goed, maar dat zegt maar... iets over ons zorgstelsel. Maar wat noem jij een chronisch zieke? Wanneer ben je nog een chronisch zieke? Want dat is natuurlijk één op de 2,5. Ja. Geef eens een voorbeeld van Nou, dat. mensen die, die uh, zeg maar, latent continu iets onder hun leden hebben. Bijvoorbeeld. En dat er heel veel uh, aan te doen is op het moment als je in plaats van op zorg richt, meer op, op, ook op gezondheid richt. En dat zie je natuurlijk al meer, dat mensen opgewezen worden om meer te gaan bewegen, sowieso.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 Ervaring, het is een een ja? beetje zwart-wit. Ja, oh, valt, dat het, veel veel loop ik ook tegenaan. Ben, ja? ik, kan, ik kan echt in, heel, in weinig sessies iemand een enorme boost geven in zijn carrière, bijvoorbeeld. Mensen geven gewoon geen geld en coaching uit. Heb je het, als ze zien wat het resultaat is, dan is het maar een fractie van wat het kost en wat het opbrengt. He, dus dat bedoel je ja. ook een beetje. Ja, ja. Ja, dat, ja. En dat is wel een beetje een Nederlands, heb ik het gevoel. Mm -hmm. Als ik bijvoorbeeld kijk naar Amerika, ja. daar is het heel normaal bijvoorbeeld een coach te hebben. Maar dat zie je ook, voorheen was personal training echt in Amerika. En nu is het hier ja. al normaal geworden. Dus ja. dat ja. soort dingen begint ook nu wel te veranderen. Ja, daarom zeg ik, het wordt steeds normaler. En dus is het ook steeds makkelijker. En als de ene het doet, doet het andere, doen de andere ja. Het, ja, het ook. Ja, is ook cultuur. En ja. wij, wij leven in een enorme gepemperde samenleving. Ja. Alles wat goed is, dat is gratis. Hè. Dat is al dat jaren geleefd, hè. Ja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 Mijn ervaring, maar misschien dat jij het anders ziet. Uh, mijn ervaring is dat op het moment dat je echt bij je zingeving komt, dan bijna automatisch kom je ook bij dit soort dingen als coaching. En, en, en, nou uh, ja, klopt. Uh, he, dus dat, klopt. dat loopt bijna hand in hand. Maar, ja, maar tussen aanhaling zeker, je verdient dat dan ook weer terug. Als je ja. beter in je vel zit, ja, dan ben je ook heel makkelijk in staat om dingen in je dagelijks leven te veranderen. Ja. En ja. dat je niet gaat wachten tot iemand anders het voor je doet. Precies. Ja.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 alles aan moeten alles aan proberen te blijven doen ja, ja, ja. en het accepteren zoals het is ja dat doe ik wel maar nou doe ik actief dat? accepteren brom brom nou uh, we gaan even iets anders doen uh, het uh, uh, mooie hoogtepuntje van, uh, van de uitzending dat is altijd de muziekbespreking van, uh, van Rob die, uh, die weet daar heel veel van die vindt het ook ontzettend leuk en uh, ja, ik heb geen idee wat hij gaat doen want er vertelt hij nooit maar uh, we gaan naar de muziekbespreking door Rob Je luistert naar de physical van Olivia Newton-John.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 heeft. Nou, dat is een behoorlijke klap waar je behoorlijk uh, sterk voor die schoenen moet staan om daar uh, bovenop te komen. En nou, gelukkig ontbrak het haar niet aan uh, vechtlust en uh, zij zou na uh, haar genezing een van de mooiste albums uh, maken uh, ooit uh, van haar. En ja, het, ze heeft het album helemaal zelf uh, geschreven. En het album heet, uh, heet Gaia. Nou, vandaar uh, dat ik net al zei met het nummer de Earth Song hè, van uh, Michael Jackson. Want wat betekent Gaia? En dat is uh, Gaia, dat is uh, ja, eigenlijk de, de aarde, hè? De, de ziel van de aarde. En de ziel, en dus is de allesomvattende ziel ja, van de aarde. Hè? Ja, Want, precies. We hebben wel Roelien de Lange hier gehad. Ja, ja dat moest en ik ook de inderdaad... Uh, en het die, die, boek heet Gaia's Kracht. Ja, ja. precies, precies. Nou goed, um, om even terug te komen op uh, dat album. Uh, de, het album was dus uh, absoluut geïnspireerd uh, door, uh, door, ja, door wat ze allemaal uh, moesten doorstaan. Hè? Je, moet, uh, je moet vechten tegen, uh, ja, tegen, tegen heel veel dingen. Je moet uh, natuurlijk uh, fysiek... Moet je,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 tegenwoordig, dat is ook wel leuk, heeft zij een, een, een heeft zij de Gaia Retreat and Spa in, in Australië oh. en um, nou goed daar moet je maar even op googlen, is wel heel leuk om dat allemaal te zien. We gaan in ieder geval nu even luisteren naar een van de mooiste nummers van het laatste album van haar en dat heet Learn to Love Yourself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 Ja, dan wordt het ook makkelijk omdat je weet dat het je goed doet. En ja, wat is een mooie hoeveelheid tijd in, in het bos? Uh, is dat en, en hoe vaak per week? Voor, voor jou? Nou, het, het kan zeg maar uh, s ochtends vroeg. Dus het zijn uurtje eerder ook. Dan uh, hoef je dat niet zeg maar in je agenda zeg maar in te vullen op de dag. Mm -hmm. En ja, ga maar kijken.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 Dus eigenlijk uh, zeg je van, bewegen is prima, maar hou je, voel, voel je grenzen en luister er ook naar en ga niet als een moloot uh, ineens uh, 20 kilometer uh, wandelen. Terwijl je dat bijna nooit doet en dat je dan de dag daarna ontzettend spierpijn ja, hebt. Ja, en dan zeg je van, nou ik vind het niet leuk, dus ik ga ja, maar niet wandelen. Ik doe het gewoon nooit meer. Ja. Weet je, nou, dat, wij vonden, dat vonden het dus wel leuk doen. hoor. Nee. Oh, uh, goed aangesproken maar Ja, daarom zeg je het toch ook. <laughs> <laughs> wij vonden het wel leuk hoor, toevallig. Ja, je zou het volgende week weer doen, want daar gaat het over dan hè. Nou, volgende week niet. Maar volgende maand wel, zeker weten Aha, Dat was ja. wel heerlijk echt ja. Ja. Ja, Het was wel, best wel een aanslag op je lichaam dat alles, ja. Alles ja, die spieren niet. zijn niet gewend Nee ja, Op zich was het wel weer een stukje Ja, misschien zou het zelf moeten je, dat, dat is wel een grensverlegend iets ja. Waar je jezelf wel weer beter door voelt ja. Zeker ja. Ja. Oké, okay, en de derde? Voeding en aanvulling op voeding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 Ja, bijvoorbeeld. Maar moet je dat dan eerst koken of is dat dan ook? Nee, uh, nee ik, dan je kunt uh, je gewoon je celderies selder, bleekzelderij. Mm -hmm. uh, wortelen. Je kunt er uh, in het voorjaar kun je gewoon brandnetels plukken, die werken heel sterk reinigend. Je kan er wat citroen doorheen doen, je kan er een appel doorheen doen, je kunt spinazie erdoorheen er doorheen doen, uh, broccoli, ik noem het mm -hmm. eigenlijk maar op. En ja, als je behoefte hebt dat, om het iets te zoeten, kun je er wat siroop bijvoorbeeld doorheen doen. Mm. Dat is een zoetstof, zeg maar, die nog voorwaardig is. Ja, ik kan me voorstellen dat het heel gezond is, Het uh, klinkt, klinkt heel ja. gezond, ja. ja. En het wordt direct opgenomen in je lichaam. Ja, ja je moet even de tijd ervoor nemen om de spullen te halen en het schoon te maken en dan erin te doen. Maar ik denk dat het wel heel goed voor je is. Ja, maar als je de tijd ervoor neemt, heb je minder tijd nodig om ziek te worden. Ja, dus dat is dan weer een pijnlijke opmerking, Amy. <laughs> maar het klopt wel, natuurlijk. <laughs> hey, uh, jullie, we gaan even naar het laatste nummer van je. Wat je hebt meegenomen, mm -hmm. en uh, ja, van waar ziel. Uh, zijn uitstraling. En natuurlijk zijn, zijn stemgeluid. Gewoon ja, zijn hele manier van hoe hij dat brengt. Dat, is, ja, dat spreekt me normaal. Uh, Als ik hem zo zie, dan denk ik niet dat hij een heel gezond leven heeft gehad. Uh, hij heeft een bepaalde huidziekte. Oh? Hmm. Ja. Hmm. ja. Maar okay. wat bedoel jij dan? Nou ja, om... Een beetje, uh, zo van, we hadden het over gezondheid en eten en voeding. Ja, maar dat, dat, dat staat ik er voor mij. Ik, oe, dat is, uh, lijkt iemand die een heel heftig leven heeft gehad. En... Ja, maar dat maakt mij helemaal niets uit. Uh, uh -huh. Ieder mens, zeg maar, laat ik een voorbeeld geven een zwerver, zeg maar, die in de goot ligt. Die kan, uh, zeg maar, beter in zijn ontwikkeling zijn dan degene die er langs loopt en denkt van, goh, uh, wie ben jij? Dat, uh -huh. is, dat is niet aan ons om te bepalen van in hoeverre iemand minder ver of verder is. Nee. Het is... Uh, ja, en ik, ja, ik weet niet. Ik, uh, het gaat mij alleen om de uitstraling en de energie. Ja, ja, ja is waar. Ja. Oké, okay, we gaan uh, luisteren naar Siel een Kiss from a Rose.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 Dus die neem ik dan mee. Het is gewoon uh, ja, voor één persoon. En waar doe je dat dan? In de, in de duinen of op het strand? Nee, ik doe het nu bij, uh, vanaf volgende week bij Club notiek. Ja, maar als je het in de natuur doet? In de natuur? Nou, ik vind het strand vind ik de natuur. Ja, ja. vroeg ik. Oh ja, je op, je op, op het, het strand? strand. Op het strand, mm -hmm. ja. Sorry. Um, de uh, mogelijkheid bij notiek heb ik dat je ook binnen daar kan. Ze hebben een heel hoog plafond. Dus dan kunnen we, weer of geen weer, kunnen we altijd daar uh, aan de slag. Mm -hmm.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 die waar we het net over gehad hebben. En die mo moertjes? Ja, is een soort. Of Lego Een uh, soort. <laughs> soort uh, ja, een gereinigde kristalvorm. En die zet ik in die ruimte op een bepaalde plek gedurende een bepaalde tijd. En uh, vaak is zo dat daar ook permanent pulsen blijven liggen in dat huis. En uh, dan wordt de, de hele ruimte wordt eigenlijk naar een. Uh, ja, naar een uh, fijner niveau teruggebracht. Dus het, het wordt uitgezuiverd. En ook de energie zeg maar, van vorige bewoners of wat er ook zich heeft afgespeeld in het huis, het is energie. En ja, energie zeg maar, kan je weer in harmonie brengen. En ja, dat is dan wat ik doe door dat neer te leggen op bepaalde plekken, waardoor het zichzelf weer gaat herstellen. Ja, want jij voelt welke energie daar heerst die niet goed is. Ja, ik, ik stem me eigenlijk af op, de, op het balanceren van en ik verdiep me niet in wat de aanleiding is wat er gebeurd is. Het dus gaat het alleen om op het opruimen. Een Want soort het... acupunctuur voor een huis. Zo zou je het kunnen noemen, ja. Ja, het klinkt een beetje simpel, maar ja, ja, ja. Zo zou je het kunnen noemen, ja. ja, ja. En dokter Jouw, degene die de Puls ontwikkeld heeft, die noemde dat high-tech feng shui.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 Nou, ik zie Mario kijken. Volgens mij hebben we weer stof voor nog een uh, uitzending, uh, Mario. Ja, <laughs> heel interessant. Ja, ik zit echt uh, mijn mond open te ja. luisteren naar uh, alles wat jij uh, wil gaan brengen. Dat... Dus ik hoop dat je binnenkort uh, ons daar uh, meer over laat weten. Ja, het is echt is een uh, uitzending is meer onder hemel en aarde, ja. <laughs> ja. Nou, Remy, we gaan, uh, we gaan eruit. Heel erg bedankt. Uh, je gaat straks nog even een uh, mooi gedicht uh, voor, ja. uh, uh, dragen. Dus luisteraars, blijf uh, luisteren. Ik wil je in ieder geval vast heel erg bedanken. En uh, ja, ik vond het een interessante uitzending. En, ik wil uh, jullie uh, voor de uitnodiging bedanken. Okay. Dank je Ja, Remy. Nou, het, is, het zit alweer op. De twee uur, twee uur radio. Uh, mensen kunnen hem natuurlijk nog even herluisteren. Hè, als er, het zijn toch wel best ja. ingewikkelde dingen verteld. Dus uh, er is straks een herhaling en ze kunnen het ook uitzending gemisluisteren. Ik ga je iets aanbieden. Dat uh, zou eigenlijk Rob moeten doen, want hij is een van de mede-auteurs. Dat is het 2012 Inspiratiespel. En uh, dat gaat over de kalender 2012. Uh, hiermee leer je jezelf kennen en je leert de Maaierkalender kennen. Oké, okay, dus uh, je Dat bieden ja. wij graag uh, je aan. En ik ben even kwijt wie nog meer de auteurs uh, zijn van dit... Uh, uh, dat is uh, Peter Tonen geweest. Peter Tonen, de beroemde uh, Peter Tone die precies. ook in de uitzending hebben ja, gehad. Ja. Ja. Uh, Marike Verkerk Marieke en uh, Angelique van Driet. Angelique, hebben we natuurlijk ook een uitzending ja, gehad. De versiercoach was dat gewoon uh, uh, <laughs> Ja, flirtcoach. De ja. Nou, alsjeblieft. Dankjewel. Ja, bedankt.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 Nou, uh, Remy, je gaat nu een gedicht voorlezen. en ik heb eigenlijk geen idee van wie en hoe het heet. Stond er ook onder, toch? Onbekend. Oh, onbekend en geschreven door ja, onbekend. Nou, dat je ook niet weten. Prima. Ja. Wil je er nog iets bij zeggen over uh, waarom je dit uh, wil uh, vertellen? Ja, of uh, heel kort? Het gaat over stilte. Stilte, nou, dat, dat zegt hij nog. Wil je het voorlezen? Ja.